De klare men die onbekend was, verklaarde is hier doogt, daar hier alle het wie verlichte in zieren klaarheid erin. Hier moet u verlichten en de verklaren, met der klare klaarheid, daar heef hemzelf klaar met is. En de alzienen vrienden, en de zine naasten, geminden. Hier, onge, bid ik u. Als een vriend, zine lieve vriend. En de maan, als een zuster, haar lieve zuster. En de hete u, als een moeder, haar lieve kinder. En de gebieden u van uw geminde, als de bruidegom gebieden zieren liever broei Dat hij ontplukt die ogen uw herten klaarlijk en de beziet u in God heilig. Leert te bezienen wat God is, hoe hij is, Waarheid, alle dingen tegenwerpelijke, en de goedheid, alle rijkheid vlooijelijke, en de geheelheid, alle doog, het geheellijke, om de welke men zingt: Santos, Santos, Santos in den hemel, om dat die drie namen in haar eenige wezenen, alle dood te verzamelen. Van welke ambacht is in zien, u ten deze drie wezen? Ziet hoe vaderlijke u God gehoed heeft, en de wat Hij u gegeven heeft, en de wat Hij u geloofd heeft. Beziet hoe hoog, geminne is ding voor dan. En de dankes hem het winnen, wil die dit bezien, hoe God dit is, en de werken in hem in zierre klaarheid, gebrukelijke in glorielijkheden en de toonlijke in klaarheid, alle dingen te verlichten en de te demsteren naar haar wezen. Om dies dit God is. Daarom zal men de zin zelfs laten gebruiken in alzine werken van zierklaarheid. Zie goed in zee, nooit in het met woorden en de met werken te zeggen.